Waterbalgemoet met het CNWS-journaal. Van de vier verdachten die vastzaten voor de dood van Bas van Wijk in Amsterdam... zijn er drie vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. De hoofdverdachte zit nog wel vast. Hij heeft ook bekend dat hij de 24-jarige van Wijk begin deze maand neerschoot op een strandje in de stad. Aanleiding zou de diefstal van een horloge zijn waarop het slachtoffer een groepje mannen had aangesproken. Rusland blijft erbij dat in het lichaam van oppositieleider Navalny... geen gif is gevonden toen hij in een Siberisch ziekenhuis lag. De Russische autoriteiten reageren op artsen in Berlijn, waar Navalny nu ligt. Die artsen zeggen dat er wel degelijk een gifstof in zijn lichaam is gevonden. Welke precies is nog onduidelijk. De oppositieleider ligt nog in kunstmatig coma... maar is volgens de Duitse artsen wel buiten levensgevaar. De Duitse regering eist dat Rusland de verantwoordelijken voor de rechter sleept. De Republikeinse Partij heeft president Trump officieel genomineerd als kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november. Op de partijconventie in North Carolina werd hij door de 336 afgevaardigden zoals verwacht als kandidaat aangewezen. Donderdag aanvaardt Trump de nominatie officieel, maar ook vandaag kwam hij al onverwacht het podium op. Hij noemde deze verkiezingen de belangrijkste uit de geschiedenis van de VS. En zei dat de democratische kandidaat Biden alleen kan weren door de verkiezingen te vervalsen. De Vlaamse filmregisseur Robert de Hert is overleden, 77 jaar oud. Hij brak in 1980 door bij het grote publiek met de speelfilm De Witte van Zichem. Andere bekende films van de Hert zijn Blueberry Hill, dat in Nederland een gouden kalf kreeg, en Lijmen het Been. In die verfilming van de dubbelroman van Willem Elschot speelde Willeke van Amorrooi een van de hoofdrollen. Ook zij kreeg daarvoor een gouden kalf. Het weer vanuit het zuidwesten meer bewolking, plaatselijk ook een bui. Later vannacht en vooral morgen op veel meer plekken regen. Morgen wordt het zo'n 21 graden en aan zee gaat het avonds flink waaien. Dit was het NLB Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 And fear it makes the strongest kind of poison Candles lit without conviction Cannot mask the aura that's been living here in het uh, eerste uur is het uh, nu het tweede uur aangebroken... en komen we uit bij Operation Hurricane met een zandvoetsrandje. Want uh, de ramen staan open. Uh, en als uh, Julian zijn dakraam overzetten, dan zou hij zijn eigen single horen. Waar het niet, Demi, dat hij ergens anders uh, bezig is, geloof ik, toch? Ja, als het goed is met Jente Charlotte bij Sound of Harlem. Ja. Ja, ze zitten bij Harlem 105. Nou ja, maar dat maakt niet uit. Uh, het, is wel, uh, de nieuwe, het is wel de nieuwe single. Uh, uh, jij was erbij toen hij uh, hier uh, dat uh, nummer speelde? Op, uh in een koestierse jasje. Ja zeker. Jij zette mij voor het blok door nog even uh, mij op de radio te laten verschijnen. Ja dat vond ik wel leuk. Ja. Ah, ik ja. ben een, soms een heel naar mannetje dus. Uh, ja, wat dat hey, dat is uh, helemaal goed okay. om te weten. Ja. <laughs> ja dan weet je dat in ieder geval. Dat, uh, ja, uh, ja, heb ik heb geen volledig. Oké. Nee. Maar we houden ermee op mensen. Kom we, we gaan. nog een gelijk. Goed. Uh, maar uh, we hebben natuurlijk nog een uur waarin we van alles en nog wat uh, willen doen. Toch? Zeker. Yeah. Hm. Wat? Uh, Gaan we oh, doen. Ja. Nou, uh, Demi wil volgens mij heel graag iets vertellen over wat er allemaal gaat uh, gebeuren op 1 september. Ja, nou ja, het is uh, niet voor de regio Noord-Holland, maar het gaat natuurlijk wel de volledige muziekindustrie aan. Ik weet dat uh, een jongeman genaamd Julian Grauten, ik weet niet hoe ik zijn naam ja, goed uitspreek. zegt het goed. Uh, uh, ja, hij heeft eigenlijk een beetje het voortouw genomen om een protest te organiseren voor de volledige muziekindustrie, die eigenlijk. Compleet plat ligt door mm -hmm. corona. Iets wat ik ontzettend aanmoedig. Want ik, ja, nou, ik heb me gewoon kapot geërgerd de afgelopen maanden. aan uh, ja, hoe het eraan toe gaat. En ik had ook zoiets van: ja, maar waarom laten we nou niet van ons horen? En ik had zoiets van: ik wil eigenlijk zelf wel iets opzetten. Maar ik ben heel blij dat deze man het initiatief heeft genomen. Dus shout out naar hem. Mm -hmm. En. Uh, Mocht hij luisteren, ik, hij heeft me ook al benaderd om uh, misschien een samenwerking aan te gaan. Ik zou dat heel graag willen doen. Dus, kan ik uh, uh, meteen volgende week aan hem vragen, want hij zit volgende week telefonisch bij mij in de uitzending. Nou, dus ik, ik heb hem uh, toevallig al een bericht gestuurd over uh, uh, iets wat daarmee te maken is. Nou zeggen. ja, goed. Dus, uh, ja, ik, ja. ik ga niet tussen jullie gesprekken hier zitten, nee, maar, maar ik uh, uh, kan het uh, wel even buiten de uitzending om even aan hem vragen. Nee, maar natuurlijk. echt props naar hem dat hij, uh, dat, hij dat heeft opgezet en ja. dat dat gaat gebeuren. En ook gewoon in Den Haag, wat, uh, wat denk ik het meest effectief zal zijn. Ja, een soort uh, protestmars met uh, bakken, geloof ik. Rijdende bakken. Dat, dat was ja, een beetje het idee. Ja. Ja. Uh, yeah. Nog meer, want we gaan natuurlijk uh, nog, uh, nog meer doen. Nou, we praten straks uh, met de polyframes over de eerste single. Miranda, dat is nog een leuke vraag aan jou. Hoe ben jij eigenlijk in die uh, polyframes gekomen? Uh, nou, um, dat kwam zo... Ze komen met Horen en ik ook. Ja. Ja? Dus um, ja, Horen is een klein stadje wat uh, muzikanten betreft. Mm. Uh, veel, er zijn veel samenwerking tussen verschillende muzikanten. Mm. Uh, en ik ken er toevallig twee van de bandleden van de Polyframes. Mm. En uh, nou ja, zo kwam het een en ander tot stand. Ja, ja ik, ik vond het wel grappig. Vorige week hebben ze dus uh, Lunacy uitgebracht. Mm -hmm. Super vette single. Ja. Ben ik helemaal met je eens, want... Uh, maar ze hebben snode plannen. Heb ik het? Heb ik die reden? Dat gaan we straks natuurlijk ze even hebben plannen inderdaad. Gaan. Ja, ja, ja. Plan. Uh, dat uh, voor straks. Uh, dit vind ik ook iets, uh, iets leuks wat we klaar hebben staan. Ja, zeker. Wat, uh, wat is dat? Bad Penny. Ja. En waar komen ze vandaan? Uh, Amsterdam. Wel leuke band. Zeker, uh, zeker. Doe ook mee aan de popronde als die doorgaat. Als die doorgaat. Ja, want <laughs> dat moeten we natuurlijk nog maar afwachten. Ja. Dus uh, dit is Bad Penny met Grey T-shirt. Je hoorde Ghost Town van Weststone en daarvoor Great T-shirt van Bad Penny. En je luistert nog steeds naar 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Yes, ja, want we zijn nog uh, al, uh, bezig. Maar we gaan uh, zo dadelijk uh, toch uh, het, uh, het eerste interview uh, doen, Demi. Ja, zeker. Met Rhythm Haakman van de Polyframes. Zeker. Mm -hmm. Uh, en ik, uh, er zit in dit blokje van twee iets... wat uh, met uh, Rhythm Haakman uh, te maken heeft. Ja. Dus, dus dat dat uh, zo dadelijk. Maar eerst uh, aandacht uh, voor een dame ook uit horen. Wat maakt het uit als ik op een gegeven moment... ook een lijntje met Volodam en E-dam heb uh, lopen... dan mag er ook wel uh, wat uh, dingen uit te horen uh, gedraaid uh, worden. Elsa Birgitta Bekman, Ik vind het uh, trouwens wel leuk... Uh, dit wat, uh, wat zij gemaakt heeft. Oh ja? Ja, vind ik wel. Uh, want ik, uh, ik, ik heb ook nog... Uh, iemand meegemaakt in mijn uh, eigen directe omgeving. Fabiana Dammers. Ook uh, winnares uh, van de Grote Prijs van Nederland geweest in 2008. Mm. Komt uit IJmuiden. Die had op een gegeven moment bedacht van... weet je, ik uh, kan een liedje schrijven over... mijn penis Linekuur. En zij schrijft het gewoon over een sandwich. Ja, waarom niet? Ja, waarom ook niet. Dus uh, die gaan we dan ook uh, nu maar even laten... Draaien. You're or not my favorite sandwich? Van Elsa Brigitte Bekman. you are not my favorite sandwich which i will chew swallow digest, then and pass it get sick of it throw it in the garbage then replace it with a tasty snack cause last time i checked you are not my favorite food The that swings with every single move that gets thrown in the trash the moment i am full My favorite alcoholic beverage that makes me sick. You are not my own. snack, cause last time I checked, you are a man and not a sandwich hoorde These Words van de Lemon Twix en daarvoor You're Not My Favorite Sandwich van Elsa Brigitta Beckman um, These Words van de Lemon Twix die, uh, hebben iets te maken met degene die op dit moment aan de telefoon hangt, uh, Rydam Haakman van de Polyframes, welkom Hoi hoi, Hi. alles goed? Hoi. Hey. Ja, zeker, zeker. Nou, dat is mooi. Um, ja, ik had jou uh, gevraagd naar um, uh, nummers die jou inspireren. En toen kwam jij hiermee. Um, superleuk, want onze hoofdredacteur Demi die ging net even helemaal los hier in de studio. Die was daar er heel erg blij mee. Ja, heel leuk om ze even ook ja, uh, ja, lokaal ja, te maken. Ja, met dit gevoel ook. Dit, dit gevoel was, het, ik denk dat dit... Het... Ik, ik zat in het jaar twee uh, HBA en een collega van mij die vertelde mij uh, van dat dit nummer uitkwam. En dit was eigenlijk gewoon precies wat ik wilde in eerste instantie. Gewoon veel akkoorden, veel mm -hmm. laagjes, catchy melodieën, alles over de top, tempowisselingen. Liedjes die dat nooit gewoon... vervelen Ja precies, en ja. dat vond ik heel interessant bij dit nummer. En, uh... Ja, het is zeker een aanleiding geweest uh, waar, ik, waar ik naartoe wilde schrijven. Ja, tof. Um, laten we daar zo eventjes verder over praten. Um, ja. Want jij hebt uh, de corona lockdown eigenlijk gebruikt voor iets uh, voor heel tofs. Um, als ik het eventjes zo mag zeggen, want uh, ik vind het echt helemaal te gek waar je mee bent gekomen. Um, ja. Even kijken hoor. De ja, uh, Polyframes, gloednieuwe band, heb je opgericht. Uh, ja. Samen met muzikanten Megan en Jos van Tol, Jasper Huisman en uh, Boris Kalshoven. Uh, ben je de studio ingedoken van Ernst van Düsseldorp? Uh, kan je ons vertellen hoe de samenwerking ontstaan is? Ja, dat is eigenlijk heel grappig. Want uh, uh, eigenlijk was het de bedoeling dat alle liedjes gewoon op Spotify zouden belanden. En er uh, zou geen band bij komen. Het was puur een. een gewoon, het waren allemaal liedjes uit mijn laptop. En die wilde ik heel graag uitbrengen op een mm -hmm. of andere manier. Maar nou ja, toen kwam ik in de studio al snel achter dat ik een aantal dingen niet kon spelen. Dus toen, uh, nou, toen uh, hebben we dus muzikanten eromheen gevraagd. En eigenlijk is het een soort van, is het gewoon ontstaan dat we uiteindelijk toch misschien wel een live band erachter wilden zetten. Nou, toen uh, Jos van Tol kwam erbij. Mm -hmm. Dat is de, natuurlijk de drummer van uh, Jacke Gardner geweest. Ja. En uh, hij was ook lyrisch. En uh, nou ja, op die manier uh, zijn, we, zijn we gaan zoeken naar een gitarist. Dan nou, kwam je Huisman erbij. En toen hebben we Megan gevraagd om, uh, om de toetsen te gaan doen. Mm -hmm. En dat is ook een heel leuk verhaal, want Megan die is eigenlijk helemaal geen toetsenist en is sinds anderhalf jaar piano uh, flink aan het studeren. Gewoon uh, bij ons op de piano. Mm -hmm. ja, en dat hebben we gewoon uh, ja, goed opgenomen. Zet hem maar uh, gewoon neer. Precies, en uh, we, hebben, we hebben een tijdje geleden een repetitie gehad en het ging fantastisch. Dus daar ben ik heel trots dat ja, op. Ja, om... heel tof. Hey, um, en het ging eigenlijk om jouw liedjes die je al langer had. Um, mm. Hoe zijn jullie als band hierin te werken gegaan? Is het echt jouw project gebleven of uh, is het echt als band tot stand gekomen allemaal? Nou, de liedjes zijn uh, allemaal, het komt allemaal uit mijn laptop en daar, uh, in het album dat stond als goed, zo goed als al. Mm -hmm. en, uh, ja, en als band, uh, ik, ik, bedoel, ik kan het niet zonder hun. Ik heb hem zeker nodig uh, om, om mijn artistiek, uh, mijn, mijn om het uit te breiden als het ware. Ja. En uh, hun expertise hebben dat flink aangevuld, zeker. Mm -hmm. ja. hey, um, jullie album uh, We All Differ komt op 16 oktober uit. Ja. En de single Lunacy, uh, die ik echt super vet vind, um, die uh, ja. uh, uh, is afgelopen vrijdag uitgekomen. Um, ja. Waarom heb je voor Lunacy gekozen als eerste single? Um, nou, Lunacy is een best wel brutaal liedje en uh, wel catchy en dat zet hem weer de toon van de band ook. En de, de grap is ook dat uh, er komt, kan ik nu alvast verklappen, 18 september een tweede single aan cool. en die is een stuk toegankelijker. En, uh, en ja, om, om dat verschil echt te uiten hebben we er weer voor gekozen om een heel brutaal liedje neer te mm -hmm. zetten. En daarna een wat toegankelijker liedje. Waardoor okay. we het eigenlijk uh, een wat grotere doelgroep uh, benaderen. Ja, en, ik yeah. moet ook wel zeggen. Lunacy maakte me best wel nieuwsgierig. Dus uh, kom maar ja. door met die single. <laughs> ja. ja. Ik en. ben uh, een en al oren uh, ridden, wat, uh, wat dat er gaat. Want uh, ook. Uh, mij heb je daarin uh, verrast. Dus uh, wat dat gaat... Uh, uh, zijn er nog meer uh, mensen die uh, dit... Uh, toch wel omarmen, wat dat er gaat. En anders ja. moeten ze dat nog gaan doen, vind ja. ik. Ja, ik vind ik ook. Ja, nee, Zonder zo, zo meer. Dus, uh, want uh, voorlopig blijft hij ook wel op het lijstje staan. Denk ik. Dus jullie hebben eigenlijk ja. twee, uh, twee heel verschillende nummers... voordat het album uitkomt. Um, uh, wat voor vibe heeft het album dan? Is Lunacy daar een... Uh, een geeft dat daar een goed beeld van? Of uh, moeten we ons gewoon ja, laten verrassen? Kijk, dat is een beetje de dat is een beetje de grap. We hebben expert die de uh, inderdaad als single gekozen omdat het van het brutale liedje is. Maar het album is eigenlijk echt. Alles staat erop. Gewoon wat ik, al al mijn, mijn uithoeken, al mijn ideeën staan erop. En het is. Uh, het, het gaat echt, het is all over the place. En uh, het idee was er meer achter dat uh, ik af en toe wel eens. Moe werd van albums dat je na vijf liedjes, uh, het zette liedje al, uh, als het goed is, uh, je dat kon, kon raden als het ware. Mm -hmm. En uh, bij, bij, bij ons album is dat dus niet zo. Dus elk liedje is anders. Elk liedje heeft een ander uh, gevoel. En toch zit er wel een rode draad doorheen. En dat is een beetje de, ja, de samenvatting van de plaat. Nou, ik ben heel benieuwd. Um, laten we eerst even naar jullie single gaan luisteren, Lunacy. is een heel goed uh, plan, want uh, ik, ik, ik vroeg het me net af, of wanneer gaan we hem draaien, maar dat gaan we dus nu doen. Uh, hier is, hier is hij, uh, de, de single, allemaal, want vorige week hebben we hem hier uh, al uh, voor het eerst uh, laten horen. Lunacy van de Polyframes. Deze rol, hij is Ik... een nee. uurvolg. Oh. Nee, helemaal zeker ik me altijd helemaal wild als het dan in één keer stilvalt valt. <laughs> Gaan die microfoons in één keer open. Ik ken niet één iemand die dan uh, mee zit te lachen op de achtergrond. Dat is uh, Rhythm zelf natuurlijk. Uh, uh, sorry Rhythm dat ik nog even ertussendoor uh, kwam. Want ik dacht echt... Uh... <laughs> ja, dat, dat, dat zijn de grappen van een muzikant, heb ik uh, wel eens het idee. Maar uh, even nog uh, voortbordurend uh, op, uh, op dit verhaal. Uh, hoe zie jij je nou zelf meer? Ben jij dan toch meer die producer of meer de muzikant van, uh, van het hele verhaal? goede vraag nee ik ben uh, ik ben altijd als songwriter geweest mm. en uh, maar ik voel me nu wel echt muzikant hoor, met deze band ja het is echt wel graag uh, om echt uh, ook ook beeld te zijn van de muziek in dit geval ja ja ja uh, hoe zit het uh, met het beeld uh, denk je daar ook al over na of niet over het beeld op het podium bedoel je? nou niet alleen dat maar bijvoorbeeld ook als je bijvoorbeeld een clip gaat maken oh precies ja nou heel toevallig hebben we ook een clip gemaakt oh <laughs> <wat> <laughs> vertel al. Ja. Ja. Nee precies, de, de, de, de die komt morgen uit, morgen om 12 uur. Hé, hey, en um, uh, ik begreep dat jullie tijdens de opnames eigenlijk pas voor het eerst allemaal bij elkaar zijn geweest. Um, ja. Hoe was het om op die manier samen te gaan werken? Nou, dat was heel komisch en dat komt ook omdat um, de bassist die heeft uh, een side project en die heeft uh, daardoor gekozen om, uh, om dat voor te laten gaan en daarom niet in de live band te gaan. Mm -hmm. En toen moesten we dus last minute nog een bassist zoeken en toen kwam Boris Kalshoven op ons uh, pad. En die heb ik, uh, ja, toen hadden we eigenlijk al de, de videoclip gepland. En toen heb ik dus die week ervoor nog, uh, had, ik nog een gesprek met hem gehad. En dat uh, nou, ging gelukkig helemaal goed. En toen zei ik van ja, je mag er best bij. Maar dan moet je wel komen komende zondag de videoclip in. <lacht> ja. Zo. En, en, en deed hij het? En, uh, en dat was eigenlijk de eerste keer dat de hele band bij elkaar kwam, ja. Hm? En is het dan ook, uh, dat vraag ik me dan af, de bedoeling dat je uh, in vaste bezetting de band blijft voortzetten? Want ik kan me voorstellen als je zeg maar echt al over de place muziek wil maken... dat je ook zou kunnen wisselen van bezetting? Uh, ja, op zich uh, is, het, is het een vrij, vrij vaste bezetting, dat okay. wel. En uh, ik, ik speel uh, toetsen en gitaar. Maar ik speel in de band vooral gitaar. Oké. Okay. Ja. <laughs> Duidelijk. Hey, kun je alvast een uh, tipje van de sluier oplichten over de video? Ja hoor. Ja, want het is een, uh, het is een hele flashy uh, videoclip... En het is uh, allemaal geschoten in onderdijken, medeblik in omsteken. Mm -hmm. En uh, het idee is om een uh, om, om een uh, om een beeld te geven achter de tekst natuurlijk. Mm -hmm. En het liedje gaat over uh, over het, over als je je niet goed voelt en je zit in een auto en je je rijdt dat je dan niet meer door hebt wat er om je heen gebeurt. Dat is een beetje een een, een gewoon een situatie dat ik schets in mijn hoofd. En daar heb ik het liedje op gebaseerd. Ah. En dat wilde ik dus ook in de videoclip uh, terug laten komen. Dus we gaan op een wat uh, alternatieve wijze gaan we ja, auto rijden en andere dingen doen, bijvoorbeeld. En dat, uh, ja, dat gaan jullie morgen allemaal zien. Nou, ik ben echt heel erg benieuwd. Ik zag al wat beelden voorbij komen op de social media kanalen. Don't drink and drive, die boodschap. <laughs> ja. <laughs> okay. ja. ja, want, want Lunacy is natuurlijk ook een beetje gekheid, denk ik, als ik het uh, zo beluister. Of zie ik dat verkeerd? Ja, hij weet dat zeker. zeker. Ja, het is een beetje... Uh... Ja, het is ook. Eh. Uh, uh, ja, zoals je het al, zegt, ja, het, is, het is inderdaad gekheid. Het is. Uh, op het randje. Dus uh, of eigenlijk net over het randje heen in dit geval. Oké, okay. living on the edge. <laughs> <laughs> hey, um, nog even terug naar de muziek zelf. Want uh, we draaiden voordat we jou in een lijn hadden. These Words van de LemonTwigs. Um, dat is een inspiratie voor jou. Kan je wat meer vertellen over je inspiratiebronnen? Eh, uh, ja, zeker. Ja, ik ben. Um, Opgegroeid midden de jaren 60, 70 muziek. Denk aan uh, The Doors, Pink Floyd, mm -hmm. The Beatles, David Bowie, een beetje die richting op. En ondertussen ook wel weer, uh, ja, ook door, door HBA, door de Herman Brood Academie, heb ik veel andere stromen leren kennen. Uh, zoals, waaronder ook bijvoorbeeld Radiohead, ben ik heel erg gaan mm -hmm. waarderen. De digitale kanten. Uh, van de muziek. Uh, vroeger was ik heel erg. Nou, analoog is het precies. Dat is precies wat je wilt. Want dat is het mooiste en dat, dat, dat leeft en zo. Maar ik heb tegenwoordig ook geleerd dat digitale dingen ook heel erg mooi kunnen zijn. En dat, uh, Ja, dus dat. En, uh, Dilemma Twix bijvoorbeeld is, is dat, dat was dus echt uh, het voorbeeld van hoe, hoe het analoog allemaal in gang ging. Mm -hmm. En hoe, hoe dingen ontstonden en echt live en gekke dingen en geen, uh, uh, geen grenzen als het ware in, in, in een schrijfproces. En uh, ja, daar ben ik ook. Ja, dat, is, dat is waar het een beetje eigenstaan is. Ja. The main thing. Oh. Yeah. Wat ik me wel afvraag is: um, mm -hmm. welk album is jou altijd eigenlijk bijgebleven? Dat je dat hoorde en dacht: wow, wow, gewoon, dat, ja. dat, daar blijf ik aan vasthouden. Best album ooit gemaakt is Dark Side of the Moon. <laughs> Classic. Van, uh, van Pink Floyd. Yeah. Ja. <laughs> maar voor mij ook uh, uh, Moonshot Pool van, uh, van Radiohead. Dat is een wat nieuwere album. Ja. Yeah. En dat, was, uh, ja, dat, dat kwam bij mij echt binnen als een brok. Dat was fantastisch. Dat vond ik, uh, vond ik een prachtig album. Ja. Hm. Maar, uh, maar ja, Darkshead of the Moon is gewoon uh, tot nu toe nog wel echt de, de beste plaat ooit wat mij betreft. Kijk je ook een beetje hoe, uh, de kunst een beetje af van hoe zij dat hebben aangepakt? Ook als het gaat om de tekst en dat soort dingen. Dat je dat misschien ook toepast binnen, binnen je eigen manier van werken? Nou ja... Uh... Ja, wat bijvoorbeeld Pink Floyd heel erg goed doet is uh, bepaalde woorden zeggen op bepaalde akkoorden en dat brengt extra goed de, de tekst over en dat vind ik, ja, ik vind gewoon heel mooi natuurlijk gebruik ik dat soort dingen niet per se dat ik het na wil doen zo, maar het zijn wel zeker invloeden nee, op, op je eigen wijze, dus uh, ik bedoel, ja. ik hoorde je ook iets uh, zeggen van uh, ik wil zoveel mogelijk vrij zijn in, in dit, dit, uh, ja, het schrijven van van songs. Ja. Uh, dan dat betekent dus dat jij eigenlijk uh, gewoon ook misschien als persoon uh, niet in hokjes of in grenzen denkt. Nee, nee, zeker niet. Kijk, ik wil, ik wil wel dat, het, dat dat mensen het kunnen waarderen, maar dat betekent niet dat ik per se. Uh, maar vier akkoorden hoeft te gebruiken, omdat het nou eenmaal makkelijker is te verstaan, nee. Mm. Ik vind het leuk om de vragen op te wekken en om ook eens een keer de, is het ook een ja, beetje... de andere kant van de te laten horen. Ja, is het ook een beetje je achterban of de mensen die jouw muziek dan, of jullie muziek leuk vinden, een beetje te triggeren, dat, dat ze er ook een beetje over na moeten denken in dat, dat opzicht? Zeker. Ja, ja, zeker weten. Ik, uh, ik mis toch wel de, de wat complexere liedjes op de radio op dit moment. De gelaagdheid eigenlijk. Ja precies, vroeger had je Queen en ja. Queen die bracht elke keer een waanzinnig album uit. En geen één liedje was met de gitaar na te spelen. Het was gewoon niet te doen, want het was gewoon heel ingewikkeld. Ja, om even een voorbeeldje te noemen. Uh, bijvoorbeeld uh, Crazy Little Thing Called Love. Dat, is, uh, dat vind ik dan ja. weer zo briljant. Dat is maar met een paar akkoorden. Heeft hij in een badkuif heeft dat opgenomen, die Freddie Mercury. En uh, zoiets. Nou, een, uh, nou heb je natuurlijk wel een pareltje te pakken... die, uh, die toevallig wel met de gitaar te spelen is. Nou is het een, uh, ja. een, heb jij dan nog een uh, complexe uh, luistertip voor ons? mag ja. lokaal zijn, oh, nee. mag ook gewoon groot zijn. Um, nou ja, even, even, even snel, bijvoorbeeld uh, We Are The Champions is bijvoorbeeld een liedje dat gewoon drie keer moduleert, oh. voor de uh, kennis voordat je bij het refreintje bent. Mm -hmm. Dat soort dingen, dat vind ik, vind ik briljant. Oh. En dat, uh, ja, het, het, het klinkt allemaal heel simpel, maar als je er echt gaat kijken van hoe het in elkaar zit, is het gewoon heel goed geschreven. En uh, ja, want het heeft luistertips. Nou, uh, ik zou zeker de Lemon Twigs uh, checken. En, Duidelijk. Uh, um, Zeg je? Ja, duidelijk. Nee, ja. Super tof. Ja, ik, vind, ik vind het echt te gek. Ik hoor ook wel echt die invloed terug... in Lunacy. Is heel sick. Ja, ja. Ah, cool. Ja. We zijn er, denk ik. Ja, en we ja. hartstikke bedankt voor je tijd. Ik hoop dat we nog heel veel van jullie gaan horen. En ik ben ontzettend benieuwd naar het album. Dat sowieso. Uh, dat zit uh, vlak voor mijn verjaardag. Ja, en kom gewoon hier spelen zodra het weer kan. Dat sowieso. Dank ja. je wel. Dankjewel uh, voor, uh, voor de bijdrage. Nou, jullie bedankt. Super. En graag tot een andere keer. Doeg, doeg, doeg. Dat was Rhythm van de uh, uh, Polyframes en wij gaan door met Engel, Nederlands talige hippo. Zeker. Dus die gaan we nu laten horen. Featuring Suraya. Ik heb persoonlijk nooit geloofd in een hogere macht Die van boven strooit met geboden en ongelovige straf Sprookjes, voor mij zijn al die goden een grap Lig ik dood in mijn graf, dan is het over Maar waren mijn ouders gelovig, was het een grote kans Dat ik zelf ook datzelfde geloof had gehad Dus hoeveel logische argumenten je ook hebt bedacht Je zit al vast in een patroon door hoe je groot bent gebracht Al heb je duizend argumenten die zijn later ontstaan om een bestaande overtuiging te beschermen. Waar jij zou bidden voor een wonder van God, vraag ik de dokter tot pillen waar ik gezonder van word. Maar weet je, iedereen die leeft zijn leven, waarom zou ik mijn mening geven? Wat heeft tegenspreken van zin en waarom zou ik het beter weten? Net als jij geloof ik alleen hetgeen ik heb meegekregen als kind, dus. Een van ons is gelijk, een van ons is de lul. Een van ons is genaaid als er niets zit. Misschien heb je gelijk, ben ik wel de lul. Hier voel ik als er iets is, één van ons is gelijk, één van ons is te lul, één van ons is genaaid. Als er niets is, misschien heb je gelijk, ben ik wat een lul, hier voel ik me genaaid. Als er iets is. Als ik eerlijk ben, ik zou graag willen geloven. Geloof. Ik hoop best nog een kans, ik hoop best nog een poging. Maar ik geloof dat het echt over is als mijn kist gesloten is en ik onder de zoden lig. Ik ben geen slecht mens, heb normen en waarden van mijn moeder en mijn vader die er vroeger voor me waren. Maar ik vloek regelmatig en doe een hoop dingen die jij niet doet als goedgeloofige christen Maar twijfel je nooit tegen God in God en de hemel, want kom op, niks is zeker. God mag het weten, misschien heb je gelijk. Begin straks je reis, zet me dan alsjeblieft plus 1 op de gastelijn. Yeah. Misschien heb je gelijk, zet me dan alsjeblieft, plus één op de gastenlijst. Gewoon steven met een V, engel, plus één. Yeah. Dankjewel. Als er niets is, als er iets is. Als er niets is, als er iets is. Eén yeah. van ons heeft gelijk. Als er niets is, als er iets is. Eén van ons is genaaid. Als er niets is, als er iets is, yeah, een van ons is gelijk, een van ons is de lul, een van ons is genaaid, als er niets is, Misschien heb je gelijk, ben ik op de lul, Hier voel ik me genaaid. Als er iets is, een van ons is gelijk, een van ons is de lul, een van ons is genaaid. als er niets is, Misschien heb je gelijk, ben ik op de lul, hier voel ik me genaaid. als er iets is. Right Ja, ja, ja, ja. <laughs> Zakelijk overleg. Zakelijk overleg. Zeker, ja, met, met 10 seconden op de klok. Denken, wat, wat gebeurt er nou allemaal om goed Heel veel, ja. ja. Maar uh, vooral uh, All My Peaches en Black and White. Ook een ja? single die uitgekomen is vorige week vrijdag. Ja, ja, ja vrijdag. En uit ja. Te horen, ja. ja, tenminste, één helft komt uit Hooren, want uh, ja. de andere helft uh, niet. Uh, de, de dame in kwestie, die komt het uh, horen. Mm -hmm. Naomi Steiner heet yes. uh, de dame in kwestie, uh, oh my pitches dus, uh, zeker een uh, nummer wat, uh, wat wij ook uh, in de gewone uitzendingen van Alternative hebben, gaat al een beetje verklappen dat die daar ook een paar keer voorbij gaat komen, dus, dat, uh, dus die, uh, die zal daar uh, ook nog uh, een paar keer uh, te horen in zijn. Nou, het uh, schiet op uh, dames, want uh, het klokje van gehoorzaamheid begint uh, al aardig uh, richting uh -oh. tienende te lopen. We hebben nog even wat ruimte voor het een en ander om uh, wat uh, te vertellen over uh, van wat we nog uh, aan plannen hebben de komende tijd. Heb je plannen, Demi? Heb ik plannen? Ja. Uh, nou, het hangt ook heel erg af van uh, wat uh, de Noord-Hollandse scene de komende tijd gaat doen. Ja. Dus uh, bij deze wil ik graag een oproep doen aan bands, artiesten, wat dan ook, interdisciplinair. Of je nou hiphop maakt of metal of wat dan ook. Ik wil graag dat we um, ja, eigenlijk via deze weg, via 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf... een representatief beeld kunnen geven van de Noord-Hollandse muziekscene. Dus mocht je ideeën hebben, live muziek kan helaas nog even niet... Um, maar mocht je binnenkort releases hebben... of, of uh, een aanleiding voor een interview... of wat dan ook... Uh, mail ons dan gerust... via 3 voor at Ik uh, wacht je mail af. Ja. Ja, uh, juist nu hebben we dat uh, nodig. Zeker. Want, uh, want uh, nu is het uh, uh, nodig... Dat, uh, dat iedereen elkaar vindt... in dat opzicht. Ja. Dus er is ook niks, niks nieuws... want jij uh, maakte daar eigenlijk al een, een toespeling op... Uh, wat volgende week gaan doen... Want er moet een, komt een protestactie, ja. dat sowieso, uh, waar de nationale muziekindustrie uh, bij betrokken moet zijn. Uh, Julian Grouten is uh, degene die uh, daarover gaat. Ik, uh, ik heb hem hier twee keer uh, over de grot uh, gehad, hoor. dus ik, ik ken hem een klein beetje. Dus, uh, hm. uh, en dan zal ik hem uh, volgende week uh, verder uh, vragen. Maar goed, uh, hij heeft al uh, de nodige steun uh, gekregen. Ook de landelijke media heeft al uh, aandacht uh. Ik weet niet of dat landelijke media zijn. Eerst ja, ja, ja, ja, ja maar, oh, dat okay. zei hij al. Ja, okay. ja liet het al doorschemeren. Dus, dus het dat gaat uh, de, de goede kant op. Maar we zijn natuurlijk ook nieuwsgierig over die liefde voor muziek. Want we hebben een petitie ooit nog ergens uh, getekend. Ja, ik weet eerlijk gezegd niet. Uh, <laughs> <laughs> Hoe dat al. is. kijk, weet je, het is natuurlijk goed dat er zoveel online awareness uh, wordt gegenereerd. Maar ik denk dat het wel heel goed is dat we nu daadwerkelijk de straat op gaan. Om maar echt, nee. echt te laten zien: van joh, we zijn het zat. We willen. Gewoon dat er actie ondernomen wordt. Plus, ook even los van corona... laten we eerlijk zijn... de hoeveelheid geld die naar cultuur gaat. Ik wil niet heel politiek overkomen, maar uh, het is nogal karig. Ja. Het mag best wel uh, weg worden getrokken... bij partijen die onder andere de luchtvervuiling bevorderen. Ik uh, wil niet uh, namen noemen... maar we weten allemaal waar het over gaat. Uh, ja, dat vind ik toch wel... Uh, gooi het... Uh, nou, niet gooi het, maar steek het in partijen... die daadwerkelijk creëren en niet vernietigen. Heel goed. Zijn wij ze voor om mee af te sluiten? Want uh, dat is uh, het, uh, het laatste. Dank, Miranda. Jij ook. Dank, ja, Damien. En Mad live gaan we mee afsluiten. Straks veel plezier met Nashville Radio. Don't look the other way. Het is eigenlijk nog wel toepasselijk ook. Dat we niet moeten wegkijken. Maar gewoon, gewoon uh, met onze ja. bakkers geconfronteerd worden met uh, allerlei feiten en nog wat. Ja. Gewoon je mening uh, laten geven. Dit Tot volgende week. 3 voor 12 Noord-Holland voetgolf. Tot volgende maand. Yo. Oi! Ui.